Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, de Euro Breakdown. Please fasten us in your seat, balance. De zaterdagavond, zindelijk. Be prepared to go on the world. De zaterdagavond, de Euro Breakdown. Oh, dames en heren, we zijn er weer. Lekker. We oh. zijn er weer. Weer de hele week op uitgekeken. Ja, de hele week. Op uitgekeken of na nou <laughs> uitgekeken? <laughs> na uitgekeken. Oké, oké, oké. Ja, het is, het is maar wel ja gelukkig van wordt, jongen. Ja. nee nou, ik word er zeker gelukkig van. <laughs> ik zeker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Jongens, het is deze... Uh, deze op mooie, mooie dag is het 16 maart. Dat betekent dat wij uh, de tweede week van januari alweer uh, bijna aan het afsluiten zijn en de derde doorgaan. En ja, het is officiële lente straks. Volgende week. Ja, januari? Maart, toch? Nee, je zei januari. Zeg ik januari? De tweede week van januari. Oh, de tweede we... week van maart, sorry. <laughs> we hebben de tweede week van maart hebben we afgesloten. En... Uh, ja, heerlijk. We gaan lekker naar, uh, in ieder geval naar, naar de lente toe. Hopelijk is dat gruwel weer eindelijk voorbij. Want ik loop ja. al de hele week toch god voorop, die regen. Je hebt uh, zagrijnigd oh. worden van. Ja, dan word je echt zo Koud en uh, nat ja. en... Ben ik ben het absoluut met je eens. Hey, wij gaan straks lekker het weekend bespreken. We gaan eens even kijken wie wat waar heeft gedaan. En we gaan ook luisteren naar de 40 lekste platen van Europa. We gaan uh, gelijk door. En dat uh, doen we met uh, de plaat die nu op nummer 40 staat deze week. Die staat dus op de schopstoel. Zal hij er volgende week nog zijn? Nou, dat kun je beter dan aan Jonas Blue vragen. En Liam Payne met Polaroid. I swore I saw someone like you A thousand people at the station Hoping I see your face again. We zitten hier op breakdown. Sorry Patrick, ik was bijna je microfoon vergeten, jongen. Oh, ik wou... Ik dus zat ah, wel weer te roepen, en ik kon niks zeggen. Ah, jochie toch. Ja, ja jongens, jullie luisterden net onder andere naar de What The Fuck, Amber, Van Day en Hugo. En natuurlijk daarvoor Polaroid, Jonas Blue en Liam Payne. Jongens, we zijn er weer. Ja, heerlijk. Lang naar heerlijk. Uit kijken, echt waar. Ja, weer zeven dagen. Ja, elke zeven dagen mogen we weer. Ja, uh -huh. zo, zo is het, zo is het. Heerlijk, lekker. Lekker, lekker, lekker. Hoe is je weekend tot nu toe, Mike? Tot nu toe. Ik moet heel eerlijk zeggen, mijn weekend uh, begon echt, echt gewoon... Oh, yeah. Chilly Willy. Heer. <laughs> ik kwam thuis, we hadden, we hadden een gezellige, gezellige werkborrel gehad. En ik plant lekker, mijn billetjes lekker neer op de bank. Eerst nog heel even naar Temptation Island gekeken. En oh. daarna lekker gamen tot een uur of drie. Dus ik heb me echt prima voor maken. Lekker, lekker, prima. lekker. Prat, prakaka. Pra, dat dus. En hoe is het bij jou geweest? Tot zover? Uh, eigenlijk uh, ook chill. Gewoon vrijdag gewerkt. En uh, ja, bank hangen. Niks gedaan. Ja? En uh, vandaag uh, ook bank hangen. Uitgeslapen. Is, uh, uh, even bijgevuld. En vanavond uh, de verjaardag waar jij ook heen gaat. Ja! Yeah. <laughs> bob ik of Bob jij? Uh, we boppen allebei. Ja, we boppen allebei. Ja, ik uh, moet zeggen dat ik na mijn verjaardag uh, vorig weekend uh, dat ik, uh, wel even klaar ben met uh, de alcoholische versnaperingen. Ja. No ik, alcohol. Uh, nee, ik, ik vind het wel even goed. Misschien dat er één biertje vanaf kan, maar dat blijft er dan ook echt bij. Ja. En, uh, maar, uh, nou, ja, ja. Ja. ja morgen, morgen. Ja, morgen. 11 uur. 11 uur ochtends. Lekker moet ik lekker honkbal trainen. Ja, en de twijfel bestaat eigenlijk nog of we er heel vroeg uit gaan. Ja, de... Deze, de, eerste, de eerste race van het uh, jaar, 1, ja. van de Formule 1. Ja. Het is een, uh, ja, een overweging, maar ik denk dat ik hem. Broem uh... broem. Ja, dan gaat hij dan Max met zijn nieuwe Honda-motor. Ik heb begrepen dat hij best tevreden was. Nog een beetje fine tunen. Ja, P4 om van te starten, dus ik vind dat. Ah, ook... Hij is tevreden, alleen Horn niet. Horner. Hm? Horner. is niet tevreden? Nee, nee, nee, Die had er meer van verwacht. Ja, ja, van, ja. van de auto dan. En nee, nee, niet van Max, maar van de auto. Ja, ja. kijk, weet je, het, het, het is het begin van het seizoen. Hè? Er kan nog gefine worden. Ze hebben drie motoren om, uh, wat, twintig races mee te doen? Zoiets, ja. En als er dan meer worden, dan krijg je uh, dit staf. Nou ja, die heeft hij gelukkig al gehad, hè? Vorig, uh, vorig seizoen ook. Vorig seizoen zat. Ja, we helaas we. wel. Maar... Ondanks de Gridstraf heeft hij wel gewoon bewezen dat hij gewoon kan rijden. Dus uh, dat, uh, dat, dat, dat, dat absoluut. Hey, wij ja. gaan in de tussentijd gaan wij uh, lekker verder. Want we hebben het natuurlijk nu wel over de Formule 1. Maar we gaan natuurlijk verder met de, de Euro Breakdown. Uh, we hebben natuurlijk de 40 lekkerste plaatsen voor jullie klaarstaan op een rij. Uh, we hebben natuurlijk uh, voor deze week op de schopstoel staan. Polaroid, Jonas Blue, Liam Payne en Lennon Stella. Staat hij volgende week nog in de lijst. Ja, wie gaat dat uh, weten? Nou, hopelijk wij straks. We gaan eerst nog even een plaatje draaien. En uh, we gaan, daarna gaan we door naar het nieuws. Want ik heb onder andere nieuws over Brian Adams klaar. Staan. Duncan Laudens en uh, ook extra concerten van uh, John Mayer in Amsterdam. Onder andere dat en nog heel veel meer straks nog bij de Eurobreakdown. Maar we gaan eerst even door naar een uh, plaat met een uh, originele naam. Lickshot Gorgon City. Handjes in de lucht, ompe. Lickshot Gorgon City, de Eurobreakdown. Gorgon City, Lake shot. Staat nu alweer twee weken in de lijst. Gaat lekker hier bij de New Breakdown. Prima, prima, prima, prima. Heerlijk. Had jij, voordat ze hier in de lijst kwamen, had jij ooit van ze gehoord, jongen? Nee. Nee? nee niet? Echt niet. Niet eens? Nee. Erg, oh, hè? Oké. Okay. Nou, dat kan. Hey. Uh, I don't judge. I don't judge. Oké, okay, oké. Okay. Nee, ik ben nog niet helemaal in de muziek. Het, okay. uh, het begint wel meer te, meer te komen. Dus. Ja, ik ben trots op je. Ja, goed. Hè, goed trots op. Je. Ja. Hey, uh, uh, wat slecht nieuws voor de mensen die uh, een concert geboekt hebben voor Brian Adams. Uh, want die is in uh, Christchurch, uh, zegt hij het concert af na de aanslagen. Die, zijn, uh, die hebben plaatsgevonden. Uh, het concert dat uh, Brian Adams uh, zondagavond zou geven in uh, Christchurch is uh, in Nieuw-Zeeland. Nieu Nieu Nieu gaat niet door vanwege de aanslagen op twee moskeeën. Uh, uit de Solidariteit. ...tijd met de slachtoffers in Christchurch... ...heb ik uh, besloten mijn concert van zondag... ...in Hagley uh, Park af te zeggen... ...schrijft de zanger op Twitter. Uh, fans die een kaartje hadden... ...krijgen hun geld dan ook gewoon terug. Uh, bij de aanslagen vielen 49 doden. Terwijl 48 mensen uh, nog in het ziekenhuis liggen. Dus ja, we zijn er nog niet. Ja, de aanslag, dat is uh, er eentje. Uh, heel eerlijk, had jij van die aanslag gehoord of niet? Ja, ik heb Wel. ook het filmpje gezien, jongen. Ik heb er spijt van dat ik dat filmpje heb gekeken. Nou, ik heb het filmpje dus, uh, dat is het stom, hele stomme juist. Ik heb uh, het filmpje, zag ik s ochtends al verschijnen. Ik... Alleen op dat moment gewoon niet over nagedacht om er heel even naar te kijken. Uh, dat schijnt dus het filmpje te zijn geweest van ongeveer een kwartier lang... als ik me niet vergis van de dader die dus gaat vertellen... en dan daar naartoe gaat om de hele boel aan... Uh... Ja. Hij zat bij het begin ja. dus in de auto en zat, hij reed dus gewoon naar de eerste moskee toe. Nou ja, gewoon muziek aan en uh, weet ik veel wat. En uh, hij, stop, hij stapte uit, zette de gun aan en uh, hij loopt de moskee in. En uh, hij begint op, op, op los te schieten. Ah, het is echt verschrikkelijk. Het is om te zien mensen allemaal in een hoekje. allemaal tegen elkaar aan, om zo veel mogelijk bescherming te bieden aan de onderste. Maar er zitten vrouwen, kinderen, alles zit ertussen. Ja, verschrikkelijk. Het verschrikkelijk. is uh, 49 doden. Het is echt bizar. Ja, ja klopt. Ja. dat is na het vervelende weet je, hè? mensen die elkaar toch het, het, ja, het stukje licht ja, niet in de ogen gunnen. Uh, en dan krijg je dit soort rare, uh, achtelijke tafereelen. Uh, ja. Ja, bizar. Dus, uh, geen woorden voor. Uh, nee, nee. nee, ook snel weer door eigenlijk. Want uh, ja. dit is iets, uh, ja, dat zeg ik nog wel, uitgespekte. Uh, ja. ja. hey, um, dan uh, nog even wat. Want uh, ondanks een afzegging van een uh, concert van Brian Adams... Uh, heeft John Mayer dan juist weer een extra concert ingepland... in de Amsterdamse Ziggo Dome. Uh, die ook al alweer uitverkocht is. Uh, het extra concert dat John Mayer dus op 10 oktober... in het Amsterdamse Ziggo Dome geeft... is uh, binnen een korte tijd uitverkocht. En het concert werd vrijdag toegevoegd. Ja. Nadat alle kaarten voor het uh, optreden van de zanger... op 9 oktober al snel weg waren. De zanger komt voor het Europese gedeelte van zijn World Tour 2019 naar onze hoofdstad. En de Europese Tour start 1 oktober in Stockholm en eindigt op 18 oktober in Manchester. Dat is wel pittig trouwens. Dat aardig wat. Ja, en tijdens de tournee laten de Amerikaanse zangers zowel oude hits als, als Daughters, Waiting for the World, to Change, and Your Body is a Wonderland. En ook net zoals nummers, als, als, uh, nieuwe nummers zoals uh, I Guess I Just Feel Like uh, horen. Um, maar ik zit even te denken. Hij doet wel in een maand tijd. Gaat hij dan uh, echt, echt de wereld over? Ja, een hele wereldreis. En uh, al die concerten, ja, dat moet heel veel energie kosten. Maar ja, ja dat, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. <laughs> maar dat, dat je dat volhoudt, dat, dat, dat begrijp ik niet. Maar dat, dat is soms ook... denk ik bij mezelf: dat, dat, die gebruiken toch wat dit kan, nah, ja. kan toch niet. Het tourleven is niet glamorous. Dat, dat, dat, nee. dat is zeker waar. Maar je moet uh, zeggen... Ik, ik, ik heb me natuurlijk in ieder geval heel erg uh, verdiept. Uh, die van de laatste tijd in Queen. En ik heb ook andere artiesten gevolgd. Die uh, vertelden over hun, hun tourschema's. Uh, die, die mensen voordat ze op tour gaan... Staan ze gewoon bijna 24-7 in de sportschool... Onder andere eh, om gewoon fit te kunnen zijn, om gewoon die optredens te kunnen geven. Want je staat daar toch anderhalf, à twee uur, sta je daar toch te performen. En dan wil je wel de beste versie van jezelf aan, aan de mensen geven die voor jou komen. Ja, en niet buitenader bent tijdens de helft van het liedje. Ja, omdat je ook alle bewegingen maakt en anders het is gewoon eigenlijk topsport. Ja, klopt. Kijk, weet je, nou sta, zal hij wat, wat, wat, wat minder energiek over een, over een uh, podium heen springen dan bijvoorbeeld Freddie Mercury of, of misschien andere, andere artiesten. Uh. Maar het is toch heel veel energie en is het niet alleen lichamelijk, is het ook je stem natuurlijk, die uh, uh, veel moeten, moet kunnen. Dus uh, dat is wel, uh, wel een hele rare. Uh, ja. ja, en natuurlijk dat je ook, uh, ook gewoon vroeg Vroeg in de veren moet. Met waar je heen moet. Vliegtuigen in, vliegtuigen uit. Nou, klopt. Ja, dan en moet je zeggen dat, dat ze daar wel volgens mij wel wat goed over, over nagedacht hebben. Over het algemeen. Ja. Dus, dus dat, dat pakken ze op zich wel, wel goed op. Nee, ik heb uh, nog een laatste. Heb ik klaar En dan gaan we gewoon weer lekker door naar de muziek. Uh, Rihanna spant een rechtszaak aan. Tegen de Duitse Schoonheidsslom. Uh, dat gaat om dus. Het zou dus om een naam gaan. Uh, dus even uh, terugpakken voor jullie zangeres. Rihanna heeft dus volgens uh, Duitse persbureau uh, DPA. Een rechtszaak aangespannen tegen een Schoonheidslom. In het Duitse Hamburg, die de naam Rihanna Lamy draagt. Oh, en de Maar, is er... oh, ja. maar dat is Rihanna, is normaal gesproken gespeeld met dubbel N. En dat is, vind ik, wel een verschil. Want Rihanna Lamy is met één N gespeeld. Maar we duiken het even dieper in. De advocaten van de RB-zangeressen hebben volgens DPA een procedure aangespannen. bij het Duitse Octrooi- en Merkenbureau. De eigenaresse van de salon, Samia El Adi. zou de zaak vernoemd hebben naar haar nichtje en hun dochter. Dat stuit op verzet van de advocaten van de, van de, van de, van de Rihanna, die een cosmetica-lijn heeft. De advocaten zijn bang voor verwarring bij publiek. en verwijten de in Hamburg mee te liften. op de reputatie van Rianna. En volgens een woordvoerder van een Duitse merkenbureau... Uh, telt het bezwaarschrift uh, 38 pagina's. Uh, El Alice en haar man zijn met stomheid geslagen. Uh, en ze zeggen ook zelf... we hebben nooit geprobeerd om beroemd te worden door Rianna. Maar alleen door onze dienstverlening. Al dus haar echtgenoot. En uh, hij zegt, ik ben juist fan van haar. Nou ja, dat uh, vind ik een heel politiek correct antwoord eigenlijk daarna. Ik had ja. gewoon best wel boos uh, geweest. En ik denk dat ze dat ook wel zijn. Dat ja, terecht. Ja, sowieso. Maar ja, ik vind het een beetje belachelijk. Tuurlijk. Nou ja. Kijk, weet je, als het, als, het, als het echt exact dezelfde spelling hebt, Ja, weet je... Ala. Ala. Ja, ja, ja, ja. Dan snap je het enigszins, maar waar, waarom waarom zo moeilijk doen? Het heeft niet dezelfde spelling. Het is in, in zijn totaliteit is het toch een, een wat andere naam. Uh, het niet is, met uh, Rihanna, Rihanna record, dan, nee, Nou ja, dat, dat, dat, dat kan... Dan, dan zou bijvoorbeeld een, een, vrouwelijke, een Nederlandse vrouw die hier bijvoorbeeld Rianne heet... Ja. Kan ook niet over straat. Nee, mag niet. Want dat is dan ook plagiaat. Helemaal als ze dan beroemd wordt. Oei. Ja, Hai, Dan Rihanna. heb je het, hè? He. Hoi. Ja, nee, maar dan heb je een probleem. Zo is het. Ja. Dus uh, Rihanna's niet beroemd worden. Want ja, gewoon niet doen, want uh, Rihanna, in plaats van Rihanna, Rihanna die komt je halen, trekt al je centen uit je... Uit je. Maakt je kapot. Ja, die komt gewoon langs en die maakt een bezwaarschrift van acht nette pagina's. Die komt dan... Cash uh, je die je niet hebt. Komen met die centen. Ja, verschrikkelijk man. Jammer ja. dat het allemaal zo moet. Maar ja, weet je, het zijn artiesten ze hebben allemaal wel een, een gekke bui. En uh, ja, zo helaas dus ook uh, ja, Rihanna. Um Jongens, wij gaan gewoon weer lekker door. Want laat Rianna maar lekker zeuren en zeiken uh, over een, uh, een salon die uh, haar naam draagt. Ik zou er juist trots op zijn. Wij gaan, uh, in de tussentijd gaan wij door naar een, een nieuwe plaat die voor jullie klaarstaat. En uh, dat is uh, van Bogenvella. En dat de plaat heet Kendari. Ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. ...van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten. Verspreid tot in de verste uithoeken van ons continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit... ...dat de hits zich in een mateloos tempo vermenigvuldigen. De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen... ...die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 Yes, dames en heren, het is half acht en dat betekent dat wij zijn aangeland bij het moment van dit uur. We gaan beginnen met de nummer 40 tot en met 30. Beginnen we dus met de eerste 10 platen van de 40. Op plek 40 hebben we deze week Polaroid, Jonas Blue, Liam, uh, Liam Payne en Lennon Stella. Staat op de schopstoel deze week. Staat hij de volgende week nog in? Gaan we volgende week achterkomen. We Stond vorige week op plek 35 heeft tot nu toe 22 weken in de lijst gestaan. Op plek 29, what the fuck? Jugal, Amber Van Day. Stond vorige week nog op plek 34. Gevaarlijk. Staat pas 8 weken in de lijst. Maar dan al op het randje. Op plek 38 hebben we hoop. De Chainsmokers. Wynonna ook. Plek 32 kon je hem vorige week nog vinden. Staat nu 32 weken in de lijst. En Lickshot. Gorgon City. Plek 37. Heeft een beetje heen en weer gebounced. Staat nu 3 weken in de lijst. En het stond vorige week op plek 31. Rice Jonas Blue. Plek 33. Vorige week moet het nu doen met plek 36. Heeft totaal 40 weken in de lijst gezegd. Had een diehard plaat kunnen zijn. Dat had het zeker kunnen zijn. Rhythm of the Drum. Shift Key. Stond vorige week op plek 36. Is toch weer een plaatje gestegen. Staat nu twee weken in de lijst. Staat op plek 35. So Close. N.O.T.D. Felix Sean en Georgia Cool En Captain vond je vorige week op plek 27. Maar moet het nu doen met plek 34. En op uh, plek 33 hebben we Happy Now, Kaigo. Stond vorige week nog op plek 30, maar nu 33. En staat 19 weken in de lijst. En nieuw binnengekomen deze week op plek 32. Lekker knaller, Bougainvillea met Kendari. En op plek 31 hebben we Survive, Don Diablo, Emil Sunday en Gucci Mane. Stond vorige week nog op plek 28, maar moet het nu noemen op plek 31. En staat 15 weken in de lijst. Op plek 30 hebben we Let You Love Me, Rita, Ora. Soms vorige week op plek 24 staat nu 24 weken in de lijst en ik ga jullie ook gelijk voorstellen aan een, een nieuwe plaat en dat is onder andere van The Lost Frequencies en Flynn Recognize op plek 29 binnengekomen bij de Your Breakdown. Pushing me to swim against the open tide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 Ik wil u bezig zijn. Ik wil u te piet bezig zijn. Nog niet basile. Spazijst toch На палева. Если так понравилось, чем-то большим стать. Ведь наша жизнь ото фристайл на трубке занята. Возможно, вы уже никто, но жёлтый свет Последний шанс ататку в пол. Это карцей. Глятайки, как мы детей, если все вокруг не те. себе. vaak, maar als je hem dan hoort live Sievert staat op... Uh, nou, daar gaan we nog niet We Gaan we nog lekker ruim houden. Deze. Geen spoilers hier. Hè? Geen spoilers hier, dat doen wij niet aan. Hey, er uh, is wat, uh, wat ophef geweest uh, omtrent uh, Pinkpop. En uh, ik had het er net even met Patrick het erover. Want Eminem die zou natuurlijk uh, op uh, Pinkpop op zondag afsluiten. De rapper die uh, heeft tussen uh, drie maanden geleden een streep dus door zijn optreden gezet. En uh, nou is er eigenlijk een... Ja, een meer dan waardig vervanger is daarvoor teruggekomen. Een DJ van de Nederlandse Bodem, Armin van Buren. Woensdag werd dus de volledige line-up van de 50 e editie van Pinkpop bekendgemaakt. En Armin van Buren gaat Pinkpop zondag afsluiten. Maar dat was niet de oorspronkelijke planning. Hoofdboeken Rob Trommelen van Mojo Concerts vertelde in gesprek met FestiLeaks dat Eminem eigenlijk zou afsluiten. Maar dat de rapper drie maanden geleden besloot het optreden te cancelen. En meteen ging de Pinkpop organisatie aan de slag om andere artiesten te regelen. En dat is dus uiteindelijk Armin van Buren is uh, dat geworden. En uh, ja, er zit, er zit een, een, in ieder geval een verhaaltje daarachter. Uh, daar um, want er is een beetje een miscommunicatie geweest. Want je, ha je had het net allemaal klaarstaan. Hè? Ja, shit. Wat, wat ja. heb je ja. allemaal <laughs> gedaan? Verdorie. Nou, nou, kom. Komt goed. Heb je, heb je het? Heb je het? Ben je het weer aan het zoeken? Tada! Nah. Oh. <laughs> Echt waar, dit is mijn redactie. Hè? <laughs> Heel enthousiast. Oh, met de speur ben de... eh, ik oh, Ik heb het hem weer. weer Hallo. Dit is het gewoon echt. Ben uh, ik. Kamikaze. Alarm. Patrick <laughs> van Buren is weer <laughs> bezig. Hey, uh, ze hadden inderdaad een flinke tegenvallen. Want ze hadden Eminem natuurlijk al heel lang als headliner staan voor zondag. Voor de 50ste editie dan van Pinkpop. Um, uh, hij zou op tour gaan door Europa. En dat, dat zou ongeveer zo'n 8 tot 12 shows dus worden. En toen kreeg, uh, kreeg de, ja, de organisatie Pinkpop dus half december al te horen. Uh, in ieder geval pas te horen dat hij niet naar Europa toe zou komen. En ja... Ze geven ze er zelf ook aan, dan heb je een probleem. Je moet echt meteen aan de bak, want je bent eigenlijk al te laat. Alles is al afgeboekt. En de grote artiesten staan al voor andere festivals vast. Uh, ter vergelijking, de headliners van, uh, van het jaar daarvoor, de Foo Fighters, dus Bruno Mars, Pearl Jam, waren ten tijde van de editie van 2017 al zo goed als geboekt. Uh, en in oktober vorig jaar maakte M&M al bekend om tour te gaan door Australië en Nieuw-Zeeland en het voorjaar van 2019... En naar aanleiding van de aankondiging van de Geruchtenmolen... voor een potentiële aansluitende Europese toer tijdens de zomer... met mogelijke festivalshows al op volle toeren rijden. Dus ik denk persoonlijk dat daar wat miscommunicatie is geweest. Dat denk ik ook, ja. Dat anders, is, uh... anders, anders doe je dat niet. Maar luister, er is een meer dan waardig afsluiter voor gekomen. Ik had M&M ook wel graag hier in Nederland gezien. Dat is nog een mooier afsluiter De hoor. laatste keer dat hij hier was, was vorig jaar volgens mij in Nijmegen in het Gofferpark. Eminem? Uh, ja. Als ik me niet vergis. Volgens mij was hij in het Golfpark toen. Oké, okay. in ieder geval. Hey, uh, dus ja, dat in ieder geval. Dus uh, Niet getreurd. Uh, M&M zal vast nog wel een keer naar Nederland toe komen. Maar uh, ja, ja, alleen dit jaar sluit hij alleen even niet, uh, even niet af. Misschien maakt hij het goed en komt hij volgend jaar. Wie weet. We gaan het meemaken. We gaan het echt meemaken. Dus ik, ik denk wel dat we daarvoor gaan. Ja, we gaan, we gaan het mee. Maar het, het, het, het zal uiteindelijk wel goed, goed gaan komen. Kijk, het hangt ook een beetje van het toerschema van M&M af. Um, dat in ieder geval en nog heel veel meer. Kijk, als wij er meer erover weten, zullen we dat uiteraard aan jullie gaan vertellen. Uh, maar ik, ja, we, we gaan toch wel even die hard plaat draaien in dit uur. Want het is al hier zo laat. En dat, uh, dan heb ik het over niemand anders dan uh, ja, Patrick en geliefde Dua Lipi en Kelvin <laughs> Harris. Met One Kiss. Sowieso nog wel een minuut langer mogen duren voor mij. Echt lekker. Heerlijk, heerlijk. Heel goed plaatje. Heel goed plaatje. Ja, je hoorde uh, Are You Lonely? En die natuurlijk van Steve Aoki en Alan Walker. Echt een, ik vind echt een lekkere plaat. Ik heb al een paar platen geroor, gedaan, Maar, maar als, je, als je, er zit een bepaalde vibe in. Dat is echt gewoon lekker man. Die kun je gewoon overal kun je die aanzetten. Dat is echt geen probleem. Nee, hij doet het goed in alle discotheken. Dus ik denk het wel. Dat wel. Dat denk, denk ik, ik wel zeker. Hey, over discotheek gesproken. Wij hebben natuurlijk vanavond een uh, feestje op de planning. Althans, wij poppen allebei. Ja. Uh, maar uh, zou jij eventueel nog meegaan de stad in? Weet ik niet. Weet ik, ik echt ik, niet. Ik, en ik, het ik, hangt ik... er helemaal vanaf hoe ik me voel en hoe zij zich voelt. Ja. We uh, ja. nou, maar maar gaan zeggen. dat ook. Nee, ik heb <laughs> zo maar hebt echt niks te zeggen. <laughs> ik kan ook zeggen, ik ga naar huis pak ze de trein terug. Ik <laughs> geloof, het zelf. geloof het zelf. Nee, Petric, kun je me komen halen? Ja, zuster. Nee, zuster. <laughs> nee, ja, nee, ik weet het ook niet echt. Ik, ik zit een beetje te twijfelen. Ja, als ze zeggen, kom, we gaan. Uh, ja, ah. ja, maar ja. Ik, ik durf nog geen ja of nee te zeggen. Ja. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Nee, aan beide nee, partijen. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, voor, voor mij hoeft het niet zo. Dus jongens, mochten jullie nog, uh, nog uh, m, ja, tips <laughs> hebben... om uh, hoe, een avond nuchter door te komen. Ook in een discotheek waarschijnlijk. Uh, ik heb al gepraat over de postbode. Maar dat vond mijn vriendin niet zo fijn. Heineken 0.0 is een goede. Ja, dan krijg je wel een keer zo'n droge bek van. Ja, maar ja. Het ik vind ik helemaal niks. Nee? oké, okay, het is een goed alternatief. Als je toch iets moet drinken om de hele dag cola te ja. drinken, is ook niks. Dan maar een 0.0. Ja. ja, maar ja, het is, dan kun je beter de hele tijd aan de Red Bull zitten. Want dan is het... Uh, Power-up! Weet je, <lacht> power dan zit je gering. helemaal goed. En dan weer een Red Bulletje en dan... Power-up! <lacht> en dan komt de postbode langs met een pakketje en dan... Power Heerlijk. Geweldig. Echt waar. Het einde van de avond zijn nog strakker dan een junk, dan een, dan een junk op M.M.A.S. of Hardcore. Heerlijk. Top man. Geweldig. Wat is dit dan weer? Ja, dat is toch mooi. Dat ja. is toch leuk. Prachtig. Ah. Hey, laten wij nog heel snel wat nieuws erbij pakken. Want dit uur is alweer bijna ten einde. Jij, eh, uh, nou, wij, jij, wij, ik hoorde hem vanmiddag al uh, bij, uh, in ieder geval van een kennis. Die zei uh, dat Sam Smit niet helemaal wist wat hij nou was vroeger. Ja. Sam Smit is natuurlijk van uh, onder andere de plaat Promises. En uh, hij overwoog dus ook een geslachtsoperatie. Uh, Sam Smit die heeft al heel vroeg in zijn jeugd geworsteld met zijn identiteit. Uh, hij is natuurlijk homoseksueel. Niks mis, maar hij valt op mannen. Zingt geweldig, prachtig. Prima. Uh, hij heeft overwogen om van geslacht te veranderen, maar daarop kwam hij dus uh, is hij toch weer teruggekomen. En uh, Sam geeft zelf aan dat hij hij is non-binair en identificeert zichzelf als genderqueer. <coughs> Zo. Uh, ja, daar, word, daar verslik je je van hè? Waar uit? Nog nooit voor genderqueer. Dat wil dus zeggen dat hij zich niet per se als man of vrouw ziet. En uh, hij zegt, uh, je bent een mix van uh, verschillende dingen. En dat legt hij uit uh, in uh, I Way van, uh, Jamie Lee, van Jamie Lee Jamil. Je bent je eigen speciale creatie. Uh, en een lange tijd voelde Sam zich meer vrouw dan man. En hij heeft wel overwogen om knip, knip, knip te doen. Maar dat is uiteindelijk iets wat hij toch nooit zou, uh, zou gaan doen. Uh. Oké, okay, hij ja. ziet zich graag in zichzelf in de spiegel. Ja, nou ja dat, <lacht> dat, dat zou goed kunnen. Maar ja, dat kan hè. Kijk, je, je leeft nu wel in een tijd waarin, waarin, dat, waarin het veel... <coughs> Sorry. Heel onbleefd. Maar je leeft nu wel in de tijd waarin dit voorkomt. Uh, waarin het ja, bespreekbaar is. Het wordt gedaan. Uh, al ben ik het af en toe in, met sommige dingen niet helemaal eens. Maar dat is denk ik ook een beetje mijn, mijn ouderwetse mind. Dat zou zo kunnen, ja. Want ja, het is wel dus, een, een ding van, van nu. Je hoort het steeds vaker. Mensen schamen zich er steeds minder voor. Ja, dat, dat, is, absoluut, uh, nee, dat is absoluut waar. Dus dat is, dat is wel een, een dingetje waarvan ik denk van... ja. He, hmm. Moet, ja. dat, moet dat nou? Moet het nou? Is, is het nou zo? Maar ja, dat, dat zullen ze vroeger ook gehad hebben op het moment. Uh, ja, dat, dat, dat uh, ja, hoe zeg het, homoseksualiteit. Echt, echt, echt open naar buiten komt. Ja. Terwijl het heel raar is: homoseksualiteit is er al sinds de oudheid. In, ja, Griekenland, in Griekenland was dat vroeger niet anders. Nee. Uh, dat, daar hadden ze zelfs de Griekse levens. Heel, een stukje historisch les. Maar de heer, uh, Griekse legers waren zo afgestemd. Uh, dat uh, mannen met mannen met elkaar vochten. En ze lieten uh, geliefden met elkaar vechten, omdat die harder voor elkaar zouden vechten dan. En uh, dan een soldaat. Okay. Om het zo te zeggen. Misschien een ja. leuk, leuk weetje even voor tussendoor. Uh, dit soort dingen bespreken normaal gesproken in de kroeg. Als je te veel gedronken hebt. Maar <laughs> ik vind dat het nu tijd is om eens even de nummer 30 tot en met 20 erbij te, te gaan pakken. Van de Your Breakdown. Na mijn geraas al over homoseksualiteit en hoe dat vroeger allemaal in elkaar heeft gezeten, gaan we door naar de nummer 30 tot en met 20. Op plek 30 hebben we deze week staan. Let You Love Me, Rita Aura. Vond vorige week nog op plek 24. Recognize van Lost Frequencies en Flynn. Plek 29. Nieuw binnengekomen deze week. Zevert Live. staat op plek 28. Stond vorige week nog op plek 39. Dus die gaat toch wel weer goed. En op plek 27 hebben we Bones Galantis en One Republic. Op plek uh, 26: Breathe Camel Fat. Christoph en Jam Cook. Vond je vorige week nog. ...nog op plek 20. En op plek 25... ...One Kiss, Calvin Harris en Dua Lipa... ...stond vorige week op plek 23... ...is twee plaatsen gezakt, staat 48... ...weken in de lijst, de Die Hard Place. ...zo mogen we hem wel noemen. Op plek 24... ...Better When You're Gone, David Guetta... ...Brooks Loot, stond vorige week... ...nog op plek 13, euh, sorry, nee... ...plek 18, sorry, uh, dus is toch weer... ...zes plaatsen gezakt, staat wel alweer vijf weken in de lijst... ...Are You Lonely, Steve Aoki, Alan Walker... ...en Isaac, staat op plek 23... ...deze week, en net als vorige week... ...plek 22, Fischer Will niet van die plaats af, staat al 33 weken in de lijst. Save Me Tonight van Artie vind je deze week op plek 21. Is twee plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Staat pas drie weken in de lijst. Dus er kan nog alles gebeuren. Dan hebben we Martin Gerk met Bon. Hij heeft vorig jaar... Uh, high on Life uitgebracht. En hij heeft natuurlijk met Bon heeft hij nu No Sleep uitgebracht. Staat drie weken in de lijst. Is weliswaar vier plaatjes weer gestakt op plek 20. Maar nogmaals, hij is pas halverwege de lijst. Dus hij kan alle kanten nog op. Wij gaan dit uur in ieder geval afsluiten. En dat betekent dat wij volgend uur doorgaan naar de tips. We hebben twee tips voor jullie klaarstaan. Van platen waarvan wij vinden dat jullie ze zeker eens moeten luisteren. Daarover nog heel veel meer. Maar eerst No Sleep, Martin Gerks en Bon.